Uur. De Nate Kok met het NOS-journaal. Voormalig campagneadviseur van Donald Trump, Roger Stone, is schuldig bevonden aan getuigenbeïnvloeding, liegen tegen het congres en het belemmeren van het onderzoek naar de samenwerking tussen Trump en Rusland. Stone werd in januari opgepakt in het onderzoek van Robert Muller naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hij kan twintig jaar cel krijgen. President Trump vraagt zich af of de uitspraak een teken is... van meten met twee maten zoals dat nog nooit in de VS gebeurde. Stone zelf ontkent alles.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 De staking van sociaal advocaten begin volgend jaar is van de baan. Minister Dekker voor Rechtsbescherming trekt eenmalig 73 miljoen euro extra uit... voor de sociale advocatuur, de rechtsbijstand voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Daardoor kunnen de tarieven omhoog. Sociaal advocaten dreigt het werk neer te leggen... omdat ze vinden dat de vergoedingen te laag zijn. Minister Grapperhaus denkt dat de taser een goed middel is... om snel oplopende agressie terug te dringen. Dat zei hij na afloop van de ministerraad. Volgens Grapperhaus blijkt uit experimenten dat alleen al het tevoorschijn halen van het stroomstootwapen ervoor zorgt dat mensen zich snel overgeven. De bedoeling is dat over twee jaar 17.000 agenten zo'n taser hebben. Het kabinet trekt daar 30 miljoen euro voor uit. Het weer is overwegend droog en de minimumtemperatuur ligt tussen de 0 en de 3 graden. Morgenmiddag wordt het maximaal 8 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Zondag begint met nu en dan zon, maar later vanuit het oosten bewolking en ook regen.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 Dit is ZFM, het geluid van Zandvoort. Met nu ZFM het weekend in. Uw presentator is Bastiaan Torreent.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 Door met Jero, McGee en Quentino met het nummer Knockout.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 Let you go. Oh, baby. Ja, het lijkt wel een beetje op een foute remix. Of vind ik hem zelf toch niet helemaal erg fout? Maar wat vind jij? Laat het ons weten via onze Facebook-pagina ZFM Weekend. Dit is geen foute remix. Het zijn Blaster Jacks en Marnix. Met Hearts Starts to Beat. My heart starts to It through the blue.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 above and beyond met Northern Soul en hier nu Daniel Candy met Matchmaking Heaven Ja hoor. En daar is hij weer. Armin van Buren. Met het nummer Aisha. ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, de housemuziek heeft heel veel aan hem te danken. Bene Benassi. Deze is met Chris Brown. En zoals het begin misschien een beetje verraad?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 Ik neem afscheid van u. Ja, ja, ja, ja, ja. Het dak mag eraf. Gaat hij dan? noise for yourselves. You guys are amazing.